Uur. Door Albeegens met het NOS-journaal. Op de Champs-Élysées in Parijs heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. Het zijn deelnemers aan de protesten van de Gele Hesjes. De beweging die in Frankrijk actie voert tegen de gestegen brandstofprijzen. Betogers wrikken straatstenen los en zoeken de confrontatie. Duizenden politiemensen zijn in Parijs op de been om de orde te bewaren. De Gele Hesjes voeren ook actie in andere Franse steden. Gisteravond kwam het in Calais tot ongeregeldheden toen honderden gele hesjes een rotonde naar een snelweg blokkeerden. In de Amerikaanse staat Californië is een van de grootste bosbranden bijna helemaal gedoofd. Het heeft de afgelopen dagen aanhoudend geregend waardoor het vuur is uitgegaan. De brand die Camp Fire wordt genoemd is de dodelijkste in de geschiedenis van de staat. Het officiële dodental staat op 84, maar er worden nog eens zo'n 600 mensen vermist. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Daardoor dreigen in het getroffen gebied nu overstromingen en modderstromen te ontstaan. Vier mannen met bijlen en messen hebben vanochtend vroeg een supermarkt in Lent bij Nijmegen overvallen. Ze dwongen vier personeelsleden die buiten stonden te wachten tot de winkel open ging om hen binnen te laten. Ook drie medewerkers die later arriveerden werden door de vier mannen bedreigd. Na hun rooftocht door de winkel stopten de overvallers de zeven medewerkers in een koelcel en gingen er vandoor. Personeelsleden hebben even gewacht, zijn daarna naar buiten gegaan... en hebben de politie gewaarschuwd. Het kabinet trekt 1,5 miljoen euro uit... voor educatieve projecten rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis bekendgemaakt. Dit bedrag komt bovenop de al eerder uitgetrokken 3,5 miljoen euro... voor het comité 4 en 5 mei... en een miljoen voor elk van de drie interneringskampen... in Amersfoort, Vught en Westerbork. De herdenkingen beginnen al in september volgend jaar. Dan is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Het weer vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten regen. Op andere plaatsen zo goed als droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Dan opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat een flinke file door wegwerkzaamheden. Tussen Almere West en Lelystad moet je rekening houden met 40 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je hoort, zie je Ze gaan naar het vaartje en van die schep verkeerd. Wat er op zijn geel, de zee zit in mijn hoofd, we gaan naar zand.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 En waar woonde je dan in Zandvoort? Want je zei dat je op kamers was. Ja, bij de familie van Vliet op het hoekje van de Zuiderstraat en de brede Straat. brede Straat 32. En daar woon ik samen met Eddie Strauss en Joza de Vliet, Ook twee onderwijzeressen van de Wilhelmina School. Dolle pret.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 dus, uh, nou ja, hier moest je dus de standenpede verloven. Ja. Nou, het was verliefd verloofd. En dan neem ik ook aan uh, getrouwd. Ja, ja, dat was ook weer dolle net We moesten trouwen. Niet omdat er een baby komst was. Maar aan de overkant was de zaak van Maria Zamora. En die ging eruit. En dat was van de familie Jansen van rembrandt Want Zamora was ook een Jansen. Van Rika Jansen. Dezelfde familie. Zuster, ja.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 Ik heb snel mijn kaartje, dat brengt dan weer wat centen in het spoorweg laatje Ik ben nog net op tijd, de trein is nog niet vertrokken Dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan knokken Er is misschien een plaatsje in de restauratie Maar dan moet ik snel zijn, anders kreun ik je mis Oh wat een lol, in de eerste trein naar antwoord Ik kan toch beter voortaan, met mijn oude autootje gaan Ik kan niet voor en ook niet achteruit Want ik zit klein tussen de deuren. Oh, oh, kom ik hieruit De eerste trein naar Zandvoort Ik neem de eerste trein naar Zandvoort Gekhuis, huis Ik neem de eerste trein naar Zandvoort Tweertig man in één stoffen toffe ellende Ik breek zo wat mijn nek over te troep Wat een bende Een kind begint te kruisen Moet jij zeggen Zag gisteren roken, waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een dwa tevilen, nee, dat is ik voor Willem. Ik licht op bij mijn eigen in de tuin. Kom er en kwel. In de eerste trein naar Zandvoort. Oh, oh dit doe ik nooit weer.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 nou ja, een taart en een bordeltje, je kent dat wel. Toen in die, in die uh, grote receptie. Waar honderden mensen kwamen. wat het logisch was met de zaak. Alle vertegenwoordigers van bierbrouwerijen. En de familie Brokmeijen, mevrouw. Die het leverancier van de zaak was. En toen is er een diner geweest, ja. En meteen...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 En dat moest je ook verzorgen? Ja. ja, tuurlijk. Ik stond ochtends om zes uur op om schoenen te poetsen. Want die werden toen nog buiten de deur gezet. Dus ochtends vroeg was het schoenen poetsen. En dan, eh, s'avonds laat, had je de tafels gedekt. En dan de rommel erop zetten. Ik eh, zie aan Cor dat hij weer een muziekje voor ons eh, klaar heeft. Dat dus, is het maar Ja, tuurlijk. Cor. <laughs> Mexico, Mexico.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 van, van de mei die gemaakt zijn. Dus die zijn behouden gebleven? Die zijn behouden gebleven. En je zei net, daar woonde oma. Wie, eh, Olle wel een... oma, hè? De oma Mijnke. Ja. ja. Die woonde boven de zaak in de eentje. Daar had ze twee derde van. Want een derde was natuurlijk ook opslag en verkleedkamers voor de kelners en de koks en dergelijke. Dat ze zich konden omkleden. Maar wat ik begrepen heb, is dat uh, oma Mijnke behoorlijk uh, oud is geworden. Ja, heel oud. In,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 Ik wou nog even uh, het volgende onderwerp uh, aansnijden. En dat is uh, Rinko, garage Rinko. Ja. Wat heeft dat met de familie uh, te maken? Dus mijn, de grootvader, de slanwetters Johannes, die met Nijnke getrouwd was, die had een vriend koning. En achter...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 een rotteltje ging in het dorp. Zomers waren de moorkoppen kleiner. We naderen het einde van de zaak. Want op een gegeven moment uh, ja. is, uh, is de zaak rinkel verdwenen. Wat ja. was de aanleiding daarvoor? Uh, mijn man Bertus die is in november 1965 overleden.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 dat, daar moet je wel voor opgeleid en ingewerkt zijn. En toen eh, is de zaak overgegaan euh, met een bepaald contract euh, naar Van der Laan. Euh, en toen is het thema geworden. Want kwam jouw schoonvader uh, uit uh, de banketbakkerswereld of nee, zo? Nee, want zijn vader was de eerste machinist van de Krukkeers...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 Ik weet nog dat mevrouw Nawijn een keer bij me in de kamertje kwam. Heb je nog een sigaret voor me? Want alles is op.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 Heel langzaam komt er een muziekje doorheen. Want we komen aan het einde van het programma. Eh, jammer, want eh, Minke kennende kunnen nog wel uren doorpraten... over haar gebeurtenissen en wat ze allemaal heeft meegemaakt... in dit eh, mooie zonvoort met de firma Rinkel. Eh, buitengewoon interessant. En ik denk dat de luisteraars er ook van genoten hebben. Eh, maar ja, helaas, de tijd is weer bijna over... Ik dank Minke van der Meuden enorm voor haar komst naar de studio. Ik dank Ankie voor dit interview. Kort draaien voor de techniek. Geweldig, leuke muziek erbij. En heel bijzonder ook weer dit programma van ZFM Oud Zandvoort. Volgende week hebben we hier Volkert Bloemen. En die komt praten over het Zandvoortse ziekenhuis. Jawel luisteraars, u hoort het goed. We hebben vroeger een ziekenhuis gehad aan de Brede Straat.